des ailes ton nose t'ellipse adorable tu n'as pas compris tant pis ne t'en fais pas et viens dans mes bras darling love you love you darling i want you et puis le reste on s'en fout you are the one for me for me for me for me ah wat een geweldige oude deun toch van, uh, jawel, Charles als Aznavoer om uh, lekker mee te beginnen op deze zondagmorgen De dag voor kerstmis. Ja, for me, formidable. Hoi, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van uh, de show. Een show vol heerlijke muziek en een paar leuke onderwerpen. Ook met deze kerst. En we draaien natuurlijk ook wat kerstmuziek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren. Ook naar gehele aparte muziek van onder andere JJ Kale. Morgen. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill and shine.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 Ja, een van de allereerste hele grote hits voor andere hazes. De eenzame kerst. Natuurlijk en JJ Kael met After Midnight. Een beetje vroeg, maar dat mag de pret niet drukken. Prachtig nummer hier in de show speciaal voor jou meegenomen vandaag. Uh, straks over ongeveer een kwartier, twintig minuten, gaan we het hebben over Geef vluchtelingen een veilige, warme plek. Want uh, deze kerst zijn er miljoenen mensen op de vlucht. Voor oorlog, natuurgeweld en andere zaken. Mannen, vrouwen, kinderen, opa's en Oma's in overvolle tenten zijn de nachten niet stil. Laat staan veilig. Zoa trekt uh, het lot zich aan. En straks uh, praten we met Klaas-Jan Baas. Hij is woordvoerder daarvan. En uh, we gaan kijken wat we kunnen doen voor deze mensen. Zeker met deze kerst hier in ons ja, koude, maar toch warme Nederland. I'm sorry. Alexander O'Neill, ach, my gift to you natuurlijk op kerstmis. Ja, de dag voor kerstmis, een soort uh, muzikaal cadeau hier van uh, ons, naar jou toe hier bij GoFam. Verder hoorde je natuurlijk Mariah Carey met Without You hier in de show. Dus uh, ja, we kijken even naar buiten. Ja, het is echt uh, december weer. Hè? Ja, ik kan nou niet zeggen van goh, goh, goh. Het is hier uh, diep winter. Maar ja, het is wel december weer. En uh, we genieten daar wel een beetje van. En uh, wat wel ook prettig is, eigenlijk vind ik dat we de kortste dag achter de rug hebben. Het is nu een paar dagen geleden de kortste dag. En het gaat nu weer langzaam uh, langer licht zijn. Dat is wel prettig. Dus, misschien heb je dat ook wel. Hier zijn de Affley Brothers bij GoFam. is Clown. When you see me shed a tear, and you know that it's sincere, don't you think it's kind kinda sad that? Christmas. The Partridge Family, White Christmas hier in de show bij GoFM. En voor de Everly Brothers en Catty's Clown. Het grappige is dat de Partridge Family uh, tegenwoordig gewoon weer op tv zijn bij... Uh, ons heet die zender. Wel grappig. En dan uh, zie je deze tv-serie van 100 jaar geleden ongeveer weer. En eigenlijk is het best wel grappig nog. Een beetje ja, oudbollig zou je kunnen zeggen. Maar de liedjes die ze erin zingen, ja die zijn toch wel weer heel erg herkenbaar. En daarom draaien we vandaag natuurlijk ook een beetje om die reden. de Partridge Family, zo een dag voor kerstmis hier bij GoFM. Straks over een paar minuten gaan we praten over... Geef een vluchteling een warme, veilige plek. We praten zo meteen met Klaas-Jan Baas, woordvoerder van ZOA. En de, de gespreksleider, ja, zoals altijd: Herman de Bruin. Over een paar minuten, dus te doen. To hold me tight. Whatever I want you, all I have to do is dream. ZELDEN IETS GEZEGD Ik heb gestreden, maar wist vaak niet waar tegen Ik ken mijn grenzen, maar ik heb ze nooit verlegd Voor het publiek was ik een vlotte prater Komt altijd precies het juiste woord. Maar meestal was dat grotendeels theater. En zei ik dat wat men het liefste hoort? Maar om mij... En waar ik zo vreselijk veel van hou, moest ik helaas mijn mond echt openbreken. Want ik zei nooit zomaar: ik hou van jou. Nooit vergeten, nooit vergeten, hoeveel ik van je hou. Wat een prachtige melodie, hè? toch? Elske de Wal, hoeveel ik van je hou. An Island met uh, All I Have To Do Is Dream... Geweldig fijne muziek op deze ja, zondagmorgen, een dag voor kerstmis, wel een lekker fijn lang weekend dat dan weer wel. Hè? Nou ja goed, uh, we hebben nog meer van dat mooie zo meteen. Maar nu eerst een interessant onderwerp, hier is mijn collega Herman de Bruin. Geef vluchtelingen een veilige warme plek, dat is de slogan van ZOA, de woordvoerder van ZOA heb ik in de uitzending, Klaas-Jan Baas. Klaas-Jan, welkom. Goeiedag. Vluchtelingen, ja, die zijn er heel veel in de wereld. Dus jullie zijn met ZOA daarmee bezig. Wat is ZOA precies voor organisatie? ZOA is een uh, Nederlandse organisatie. We zitten in Abelhoorn. Um, en wereldwijd uh, verlenen wij uh, noodhulp. We komen ergens binnen bij een oorlog op de natuurramp lenigen de eerste nood, helpen mensen te overleven... ...en dan vervolgens helpen we ook hun om hun bestaan weer op te bouwen. Onze naam trouwens, misschien nog maar goed even uit te leggen, ja. Zoa, waar staat dat nou voor? Mm -hmm. Dat komt omdat we 50 jaar geleden zijn, wij begonnen in Zuidoost-Azië. Naar aanleiding oh, okay. van de Vietnamoorlog vingen okay. we de eerste vluchtelingen daar in de regio op. En dat is eigenlijk wat we nog steeds doen. We zijn nog steeds trouw aan dat mandaat, niet alleen in Zuidoost-Azië, we zitten nog wel in Myanmar daar... Maar wereldwijd vangen wij mensen in de regio op. De dus vluchtelingen in de regio opvangen, dat is ons, uh, ja. ons werk. Dat en wij helpen ze vooral ook om daar ook weer hun leven op te bouwen. Maar dat kunnen jullie niet zonder hulp van de mensen daar natuurlijk. Want je kan niet vanuit Nederland alles organiseren en regelen, begrijp ik. Nee, dat klopt. Kijk, wereldwijd hebben we ongeveer duizend medewerkers. Maar verreweg de meeste mensen daarvan zijn lokale mensen. Dus wij werken maar met heel weinig uh, Nederlanders of andere experts. We werken eigenlijk vooral met lokale mensen. En die proberen we ook... Dat is ook al ons doel, is om ergens weer weg te kunnen gaan. Dus we proberen zo mogelijk mensen trainen en op te leiden dat, dat zij ons werk kunnen overnemen. Maar als dat land helemaal, zoals in, in Gaza en, uh, en, en ook in Oekraïne natuurlijk, als dat land helemaal in puin ligt, ja, kan je ja. daar nog wat doen? Nou, zeker wel. Kijk, nu op dit moment in Gaza wat we doen is uh, voedsel uitdelen. Ja, ja. In Oekraïne is heel belangrijk dat zeg maar in de... Gebieden waar uh, de, de Russen al, alweer vertrokken zijn, uh, daar helpen wij mee om huizen weer wind en water dicht te maken, zodat ze klaar zijn voor de winter. En hoe zit dat financieel dan in elkaar? Want jullie brengen daar uh, spullen naartoe misschien, of neemt spullen die daar nog zijn, maar uh, dat kost allemaal geld. Dat ja, kost wel uh, allemaal geld. Wij werken eigenlijk heel weinig met goederen. Wat, wat, wat wij eigenlijk proberen te doen is om zoveel mogelijk, wat we nu in Gaza doen, zoveel mogelijk de lokale markt te benutten. Ja. Um, en dat doen we eigenlijk overal, ook in Oekraïne bijvoorbeeld. Uit Frank, zeg maar, wij, wij beoordelen bijvoorbeeld de schade aan een huis. Maar vervolgens geven wij uh, zeg maar, een soort waardebom waarmee ze bij een lokale bouwmarkt en een aannemer... daarmee aan de slag kunnen gaan. Mm -hmm. ja, ja, maar dat de assiseer wel... daar wel in, ja. maar we gaan niet uh, daar de, de markt uh, verpesten... Door, door, door zetten allemaal. Nee, door, door spullen daar naartoe te brengen... dat kan, kan daar vandaan ook komen natuurlijk. Maar daar heb je wel geld voor ja. nodig. Hoe komen jullie aan geld het geld... Vanaf. Nou, we hebben een ontzettend uh, trouwe achterban. Zoa is uh, van oorsprong een christelijke organisatie. Zo uh, ja. zijn we opgericht. We zijn ook wel bekend uh, binnen heel veel kerken. Uh, en ja, die, uh, die steunen ons. We hebben dat huis aan huis gaan, uh, eind maart. En er zijn heel veel particulieren die, uh, die ons ook steunen. Ja, ja. ja. Dus uh, als mensen ja. daarmee aan WNB helpen, dan is het via de website misschien het handigst om eens te kijken Zeker. hoe ZOA erbij ja, staat. Ja. Ja. ja, als u naar uh, zoa.nl gaat, uh, dan kunt u daar uh, ook ons werk steunen. U kunt daar ook alles over ons werk lezen. Dus er staan ook allemaal verhalen over wat we doen. Ja. Uh, en over de nood in de wereld. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. De vluchtelingen een veilige en warme plek geven. En dat doen jullie ter plekke met de mensen ja. van daar ook. Dat is natuurlijk ja. ook heel belangrijk dat dat ja, gebeurt. Het gaat niet over de mensen in de Apel. Uh, daar, zijn, daar zijn andere organisaties Nee, voor. maar als we zorgen dat al die mensen daar een goed leven krijgen... komen ze ook niet naar de apel toe. Dat zou wel zo handig zijn, Nou, denk dat, ik. Dat, dat is zeker ook de achtergrond wel van, een, uh, van, van, van, van ons werk. Dat we dat inderdaad hopen, dat we mensen daar uh, een, goed, uh, een goede toekomst kunnen geven. Dat ja. is wat we willen. Zouden we dat niet vaker bij de politiek moeten zeggen? Ja, daar doen we ook heel hard ons best voor. Okay. Maar het klimaat is daar niet helemaal uh, goed voor. Nee. Uh, maar niet alleen de politiek. We hebben ook echt de steun nodig van gewone Nederlanders. Zoals de mensen die naar u luisteren. Nou ja, dat is in ieder geval duidelijk geworden. Als we de bijdragen aan het mooie werk wat jullie doen... dan kan dat altijd En via de website die genoemd is. Kan dat Zoa. allemaal Zoa. zijn. Zoa.nl, Zoa. ja inderdaad. Ja. Klaas-Jan Baas, woordvoerder van Zoa. Om vluchtelingen een veiliger en warmer plek te geven... is in ieder geval duidelijk geworden. Mensen kunnen daaraan meewerken. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het mooie werk wat u doet. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? Zoa helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. If the fates allow I'm a shining My heart, it is pounding, my ears they ring The spell has been cast down in New Orleans again I just might pass this way again I just might pass this way again I just might pass this way again.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 I just might pass this way again De Noobie Brothers, titeltrack van het album To Lose Street een nummer dat nooit een hit is geweest maar zo oorstrelend is dat ik het vandaag toch maar aan je wilde laten horen Inderdaad. En voor Kate Mulua. And have yourself a merry, merry Christmas. Geweldig toch? Moeten we vooral uh, hebben, het is natuurlijk morgen aan de gang. Gaan jullie er wat aan doen? Uh, of doen jullie alleen Sinterklaas... Zou zomaar kunnen. Uh, ik doe zelf niks aan uh, kerst. Nee, Eigenlijk niet. Ja, kerstboom neerzetten. Het is ook uh, gezellig in huis. Maar uh, om nou te zeggen we gaan aan de cadeaus. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat is uh, echt iets voor uh, ja, zeg maar, uh, Sinterklaas. En niet voor de kerst. Dat Kerst is dan weer zo Amerikaans. Vinden wij dan. Hè? Het is even niet anders. Lekkere Easy Rock. Hier bij GoFM van Bad Company. Luister mee naar Feels Like Making Love. About you, I think about love. We worden hier helemaal zen van. Ja, de muziek van de Moody Blues op deze dag. Deze zondagmorgen. Hmm. Het is omdat we lekker aan de koffie zijn en veel koffie drinken. Anders waren we echt in slaap gevallen bij dit prachtige nummer. Had to fall in love. En daarvoor ja, toch wel een mooie rockballet met een rauw randje van Bad Company. Feel like making love. Over een minuut of veertig hebben we een uh, reportage van Jeroen van Gent. Eigenlijk een vervolg op een reportage van vorige week. Want, wat heet hij vorige week? Hij vroeg vorige week aan de mensen... Heeft u kerststress? Ik heb er geen last van. Misschien jij wel. Maar, uh, of, trikt, of, uh, boeit uh, of boeit het allemaal niet. Of boeit het allemaal niet... Hoe dat zit, dat hoor je straks natuurlijk in een leuke reportage. Dus blijf lekker luisteren. Blijf bij GoFam, want het komt er allemaal aan. Maar eerst nog wat mooie muziek van onder andere Brian Adams. Zo'n uurtje als dit uh, zitten we natuurlijk wel heel lekker in de kerstsfeer. Brian Adams, Christmas Time. Aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van CoFM. Over een paar minuten gaan we door met het tweede uur. Iets meer tempo, maar wel natuurlijk weer lekkere muziek. En uh, wat ik je beloofde, een reportage van Jeroen van Gent over kerststress. Dat dus. Tot omsluit van dit uur, Level 42 en Something About You. En ook nog een klein beetje, ja, hoe heet die man ook alweer? Bert Kemfert, ja, een uh, Belgisch orkest natuurlijk, dat weten we allemaal, met iets uh, van kerstmuziek, gewoon om het uur af te ronden. Dus, wat mij betreft, tot over een paar minuten.